Een uur. Dit is Radio 1, e, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een succesvol ondernemer, eh, ondernemer in het buitenland. Dit keer is dat Max Rovers, die een kaaswinkel in Zweden is begonnen. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, in de rechtbanken in Breda is een schot gelost. Proces tegen Morsi, vandaag tot 8 januari... en Amerikaanse legerartsen betrokken bij het martelen van gevangenen... staat in een rapport... In het oosten zijn er nog buien. In het westen en noordwesten komt er wat zon, maar later ook weer buien. En morgen dan hetzelfde weerbeeld. Het wordt morgen 8 tot 11 graden. Eerst naar Breda, want in de rechtbank in Breda... is bij de behandeling van een ecstasyzaak geschoten. De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt. Toch eens even bellen met advocaat Jehoeli Moskovits, want uh, die was in de rechtszaal. Meneer Moskovits, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Wat heeft u uh, zien, gezien? Nou, ik heb niet gezien, maar ik heb het vooral gehoord. Ik uh, was net klaar met pleiten en mijn confrère had het overgenomen. Die was zo'n tien minuten bezig. En uh, wij hoorden een hele harde knal. Uh, die kwam vanuit de publieke tribune. En die is hier afgescheiden uh, van uh, de zittingszaal. En die heeft dus kennelijk ook een aparte opgang. Waardoor die mensen niet via een detectiepoort naar binnen gaan. En dus uh, blijkbaar ook met een wapen naar binnen zijn gekomen. En die knal was zo hard dat de mensen op de publieke tribune uh, allemaal naar één kant uh, schoten. En vervolgens is de zitting geschorst. Was er en uh, Alle aanwezigen zitten nu in uh, aparte kamertjes en er is heel veel politie. Ik denk dat ze zometeen allemaal worden gehoord. Ja, was er paniek? Uh, nou ja, op de tribune wel. Uh, ja, wij waren allemaal nogal verbaasd en moesten eerst even uh, aanhoren wat er nou was gebeurd. En toen bleek dat er dus een, een kogelhuls is gevonden en uh, een gat in de grond zit daar. Ja, en daar werd ons vermoeden wel door bevestigd. Ja, en, en zat die publieke tribune zat die vol? Wat zaten daar voor mensen? Ik denk dat daar zo'n vijf of zes mensen zaten, misschien ietsje meer. Oké, okay, dus het was niet zoveel voor een rechtszaak? Uh, maar ja, het is nogal een uh, langdragend proces met uh, zo'n zes zittingsdagen. Dus uh, het is een beetje verdeeld, de aandacht. Ja. En die mensen die worden, die vijf of zes mensen, die worden nu gehoord? Of uh, worden de mensen in de zaal, uh, de officieren van justitie ook gehoord? Ja. Uh, nou ja, alle mensen die op de tribune zaten worden gehoord, de, uh, alle cliënten, want er zijn uh, vijf verdachten in deze zaak, die zijn ook apart genomen. Uh, ik heb begrepen van een officier dat zij niet meer wil gaan requireren, dat begrijp ik ergens, want een officier zit ook op een uh, kwetsbare uh, positie, om het zo maar te zeggen. En ik zie steeds meer uh, mensen van uh, de technische politie binnenkomen, dus ik denk dat er nu een spooronderzoek wordt gericht. En nou heb ik ook gehoord dat uw cliënt, die u verdedigt... die zou met de dood zijn bedreigd of worden bedreigd. Wat is daarvan waar? Uh, nou ja, die is zeker met de dood bedreigd. En daar heb ik ook een deel van mijn pleidooi aan geleid. En ik denk dat uh, met dit incident zijn vrees uh, wel bevestigd is. Afijn, een aparte publieke tribune dus... waar geen wapenscan plaatsvindt. Mensen kunnen kennelijk van buiten komen. Gaat de zaak vandaag nog verder? Ja, wij weten eigenlijk helemaal niets uh, wat dat betreft. Wij staan hier uh, met vijf advocaten te wachten uh, op wat verder moet gaan gebeuren. Ik ben benieuwd. Ja, nou we horen het wel of we lezen het op Twitter. Jody Moskowits, ik dank u voor de uitleg. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. In Mali is een aantal aanhoudingen verricht vanwege de moord op twee Franse journalisten... afgelopen zaterdag. Dat meldt de Malinese politie. Correspondent Ron Dinker in Parijs, wat weet jij van die arrestaties, Ron? Nou ja, die arrestaties zouden volgens de Malinese autoriteiten verricht zijn... op zo'n 40 kilometer afstand van Kidal. Dat is de plaats waar die uh, Franse journalisten zijn vermoord afgelopen weekend. Een vijftal is genoemd, maar ook hoor je wel berichten... dat het zou gaan om een tiental personen. Hoe dan ook, tot nu toe is het bericht ontkend... door de Franse regering hier in Parijs. De Franse overheid die een eigen politieteam heeft gestuurd naar Mali... om daar onderzoek te doen, bijvoorbeeld op de wagen waar de lichamen zijn gevonden van de twee journalisten. Alles wijst erop dat die twee journalisten in koele bloeden vermoord zijn. De ene had kogelwonden in het gelaat, de ander in de borst. Zijn minister Fabius van Buitenlandse Zaken vanochtend. En die voegde eraan toe dat Frankrijk er uiteraard alles aan zal doen... om de verantwoordelijken te vinden en te straffen. Die twee vermoorde journalisten, uh, hun, hun lichamen, zijn die nog in Mali? Ja, gisteravond zijn de lichamen van beide journalisten... overgebracht naar de hoofdstad Bamako... De voorzitter van de mediagroep waar ze voor werkten, die begeleidt de lichamen uh, vanuit Mali naar Frankrijk. Later vandaag is er nog een uh, eerbetoon aan de twee journalisten... in aanwezigheid van de Malinese president Boubacar Keita. En daarna zullen ze worden teruggevlogen naar Frankrijk... waar autopsie zal worden uitgevoerd. Dan is er ook een minuut stilte bij de Franse radiostations... morgen ter nagedachtenis van deze twee vermoorde journalisten. Onderzoek gaat dus daar nog door. Correspondent Ron Linker in Parijs. De rechtszaak tegen de afgezette Egyptische president Morsi... is uitgesteld tot 8 januari. Vanmorgen begon de zaak, maar al snel lag de hele zaak stil. Morsi en veertien medeverdachten skandeerden leuzen... dwars door de rechtszaal en lagen eigenlijk ja, zo dwars... dat de rechter er snel genoeg van had. Correspondent Sander van Hoorn vanuit Cairo. Morsi uh, nou heeft bijvoorbeeld geroepen dat hij de democratisch gekozen president is... Daarmee aangeven dat hij de legitimiteit van dat uh, gerechtshof in twijfel trekt. En uh, ook zou hij geweigerd hebben om gevangeniskleren aan te trekken... wat wel voorgeschreven is op het moment dat je in de rechtszaal verschijnt. En dat was al met al reden genoeg voor de rechtbank om te zeggen... we verdagen het. En op 8 januari gaat de zaak dus verder... en daardoor krijgen de advocaten van Morsi meer tijd om het strafdossier door te nemen. Als Morsi schuldig wordt bevonden, kan hij de doodstraf krijgen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Het Pentagon verwerpt de conclusies en woordvoerder laat weten... dat het rapport ongefundeerde conclusies bevat... op basis van beperkte informatie. De Britse politie maakt jacht op een terreurverdachte. Een 27-jarige Britse Somalië... die verdween afgelopen vrijdag na een bezoek aan een moskee. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, die politie die hield die man heel goed in de gaten... maar ja, hoe kon die dan toch wegkomen? Ja, na dat bezoek aan die moskee hier in West-Londen raakten ze hem gewoon weg kwijt. Hè? Hij had zich verkleed als een vrouw in een boerka en liep zo de moskee uit. Heel simpel. Pas daarna eh, kregen de autoriteiten in de gaten dat hij het was. Want ze konden Mohammed Ahmed Mohammed, want zo heet deze verdachte, ja, niet meer in de moskee vinden en uit de beelden van beveiligingscamera's konden ze opmaken dat hij er dus was in die burka... en sindsdien is hij spoorloos. Wat is dat eigenlijk voor een figuur, die Mohammed Ahmed Mohammed? Dat weten we niet, want tot afgelopen vrijdag wisten we nog zijn naam nog niet eens. Deze man maakt deel uit van een heel select groepje terreurverdrachten... voor wie een zogeheten T-PIM geldt. Nou, een T-PIM is een Terrorism Prevention and Investigation Measure. Dat betekent dat ze niet achter de tralies zitten... maar wel dat een bewegingsvrijheid aan banden is gelegd. Uh, ze hebben vaak een deel van de dag huisarrest opgelegd... mogen geen mobiele telefoons of internet gebruiken... of een bepaald uh, gebied verlaten. Wij weten niet wie ze zijn... omdat ze nooit officieel in staat van beschuldiging zijn gesteld. Dat is of omdat de Britse justitie... Gewoonweg niet genoeg bewijs heeft, of omdat de veiligheidsdiensten haar bronnen niet wil vrijgeven. en er dus ook geen rechtszaak van wil maken. Nou, deze verdachten weten vaak ook zelf niet waar ze precies verdacht van worden. behalve dan dat de overheid ze een gevaar vinden voor de samenleving. En daarom krijgen ze dus deze hele strenge beperking opgelegd. Ja, en het publiek moet meezoeken bij die klopjacht? Ja, het publiek is dus uh, opgeroepen om alert te zijn. Uh, de politie zegt, deze man is niet een direct gevaar, maar uh, wij willen hem wel graag weer vinden. Uh, die naam was tot vrijdag anoniem, maar zijn naam is dus nu ook vrijgegeven. Er zijn ook foto's vrijgegeven uh, van zijn uh, gezicht, ook foto's van dat hij in een burka die moskee verliet. En ja, burgers is gevraagd, alert te zijn. En als ze iets zien, merken uh, meteen de politie bellen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. De nationale ombudsman Brenning Meijer heeft vragen over een filmpje... dat de politie Almelo online heeft gezet. In dat filmpje is te zien hoe een Poolse veelpleger... op de trein wordt gezet naar Berlijn. Brenning Meijer over dat filmpje. Toen ik het filmpje goed bekeek, toen rezen er toch verschillende vragen. Bijvoorbeeld een vraag over de, de, al de niet vrijwilligheid van de terugreis. Vooral ook omdat je... Uh, ...iemand eigenlijk dwingt het land uit te gaan. Terwijl dat uh, natuurlijk niet kan als het gaat om iemand die uh, in Europa woont. En verder maakt Brennik Meijer zich zorgen over de beeldvorming in Nederland... ...over mensen uit andere landen. De politie in Scherenberg, in de Achterhoek... heeft twee jongens van 15 opgepakt voor het vernielen van graven. De jongens werden betrapt door een wandelaar. En de politie zag later dat van 10 tot 20 graven... vazen, bloemstukken en grafornamenten waren kapotgemaakt. En er waren ook graven besmeurd met frituurvet. De jongens komen uit het Duitse Emmerich... net over de grens bij Scherenberg. En ze zijn meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt of de verdachten ook iets te maken hebben... met eerdere vernielingen in de regio. Een oud studente van hogeschool in Holland... die jaren moest wachten op haar diploma... moet dat diploma alsnog krijgen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De studenten kreeg vier jaar geleden een voldoende voor haar scriptie. En later werd die voldoende door de examencommissie weer ingetrokken... want de eisen waren strenger geworden. Het college van beroep voor de examens... had de studenten eerder al gelijk gegeven... maar de examencommissie van in Holland hield voet bij stuk. De advocaat van die studenten. Tot drie keer aan toe heeft de van in Holland geweigerd om een diploma uit te reiken. En tot drie maal toe zijn wij daarbij in gelijk gesteld. En het is toch heel bizar dat een hogeschool zich dan ook kennelijk niet aantrekt van de uitspraak van haar eigen beroepsorgaan. De oud student had ook een schadevergoeding geëist van in Holland en die is gedeeltelijk toegewezen. Sport. Oud-raborenner Michael Rasmussen heeft weer eens uitgehaald naar zijn oud-werkgever. Volgens hem heeft de hele Rabobank Tourploeg van 2007 doping gebruikt. En letterlijk antwoordde Rasmussen op de vraag hoeveel Raborenners er nou gebruikten. Ze zijn die letterlijk 100 Niet allemaal dezelfde middelen, maar iedereen kreeg een of ander middel toegediend. Rasmussen heeft gisteren een uitgebreid tv-interview gegeven. Daarin vertelt hij dat hij van plan was het bloed van zijn vader te gebruiken... om zijn dopinggebruik te maskeren. Maar dat ging niet door. Toen bleek dat het bloed van zijn vader daar niet geschikt voor was. Björn Kuipers heeft in de Champions League een topduel toegewezen gekregen. Hij fluit woensdag Borussia Dortmund tegen Arsenal. En op dinsdag wordt Ajax-Celtic gefloten door de Duitse Denise Aitekin. Arjen Robben mist de Champions League wedstrijd tegen Bayern. Eh, van Bayern tegen Victoria Pilsen. Want Robben heeft nog steeds te veel last van een lies blessure. En wij gaan ook Wesley Sneijder niet zien deze week. Die mist Galatasaray tegen Kopenhagen. Want Sneijder heeft te veel last van zijn hamstring. Het is twaalf over één. Helene de Geest bij de AWB. Hoe is het op de weg? Nou, het rijdt op de meeste plaatsen aardig door. Behalve op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk. 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een korte file ook op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend. 2 kilometer. Ook door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. En dan nog wat nieuws van de spoorwegen. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Tussen Leiden en Den Haag. En tussen Weesp en Diemen is het treinverkeer ontregeld. In alle gevallen is de vertraging langer dan een uur hoofdpunten van deze uitzending in de rechtbank in Breda is bij de behandeling van een ecstasyzaak een schot gelost. Dat gebeurde op de publieke tribune. Er zijn geen gewonden en iedereen die aanwezig was wordt ondervraagd. De rechtszaak tegen de afgezette Egyptische president Morsi is uitgesteld tot 8 januari. Die zaak begon vanochtend, maar werd na leuzen van onder andere Morsi al snel stilgelegd. En Amerikaanse legerartsen hebben gevangenen gemarteld, staat in een onafhankelijk rapport. Artsen mochten martelen, want het ging om misdadigers en niet om Patiënten, zo werd gezegd, het Pentagon ontkent het. Dat was het uitgebreide NMR-journaal. Zometeen de NCRV en lunch. Bonjour, monsieur Dupont. Excuses voor le pakketje FTSI. Le pakket de farmresponse pa. Dus uh, je brengt het nu met de voiture de mon chef. À uh, de Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dit keer is dat Max Rovers, die een kaaswinkel in Zweden is begonnen. De diamanthandel floreert en daarom gaan we daar achter de schermen kijken deze week... voor de reportageserie In de Praktijk. Het begint met het slijpen van de steen. Slijper Henk legt uit wat hij precies doet. Diamant kun je alleen bewerken met diamant. Dus wat doen we? We schuren die schijf open en dan doen we er een laagje olijfolie over... En dat smeren we in die schijf, en dan doen we er een krat die je man poeier in de schijf. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Straks meer daarover in de praktijk, dus dan om half twee. En dat is niet zo ingewikkeld. De stelling is namelijk klaar. Als een klontje een lustspel voor vrouwen is een goed idee.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 Nederlandse kaas, daar raakten zijn Zweedse vrienden zo ongeveer van in extase. En dus besloot marketeer Max Rovers dat dat het product zou worden... waarmee hij Zweden ging veroveren. Vijf jaar geleden opende hij een kaaswinkel in Stockholm. Makkelijk was dat allemaal niet. Nou, de maandagen praten we tijdens de werklunch... met Nederlandse ondernemers in het buitenland. En vandaag is dat dus Max Rovers, eigenaar van Gamla Amsterdam in Stockholm. Dag meneer Rovers, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zijn de Zweden net zo gek op kaas als Nederlanders? Ja, ongeveer. Maar op een beetje andere manier dan in Nederland. En uh, ja, daar kwamen wij achter uh, na geruime tijd. Na geruime tijd, want het was niet gelijk knallen. Nou, het was van mensen die waren erg nieuwsgierig in het begin wat het allemaal was. En we hadden een heel mooi pand en een mooie wijk. En uh, de winkel zag er erg goed uit. Een beetje ouderwets. En ja, dat trok heel veel mensen. Maar uh, ja, hun beleving van kaas is vooral via de supermarkten. Er zijn dertig uh, kaaswinkels in het hele land. Nou, we rekenen dat er in Nederland ongeveer vijfhonderd zijn, waarvan ook de helft ook nog eens wijn en bier verkopen. Ja, en dat heb je hier niet. Dus. Ze hadden eigenlijk helemaal geen verwachting en lieten zich uh, ja, overrassen. Ja, terwijl Ikea toch wel een kaasgraaf in het assortiment heeft. Ja, absoluut. En kaasgraven vind je ook in alle supermarkten. Dus, <laughs> uh, en de Zweden denken dat zij hem hebben uitgevonden, maar ik uh, kan ze altijd corrigeren. Het zijn de Noren. Ah, kijk aan. O, het ligt <laughs> daar ook wel gevoelig, misschien ook nog. Ah, weet je wel. Ja. Zij, welke kaas verkoopt u daar allemaal in Stockholm? Uh, gek genoeg, juist de oude, dat is degene die ontbreekt in de supermarkten. Want uh, ja, de jonge ontbijtkaas zit overal en uh, onder de naam Gouda. Uh, maar juist wat meer uh, ja, uh, oudere varianten van uh, een half jaar, een jaar, twee jaar, uh, soms vijf jaar, ja, die gaan erin als koek. Ja, um, en, en uh, u past dat ook nog een beetje aan de seizoenen aan en zo, of, of, of maakt dat niet uit? Ja, absoluut. En de tweede is het erg seizoensgevoelig. En uh, ja, ze doen graag dingen die bij de seizoenen passen... en bij uh, hoogtijdagen en dergelijke. Daar moesten we ook allemaal achterkomen wat voor geheime codes er allemaal waren. Uh, maar als je het eenmaal weet, dan, uh, ja, dan kan je daarop uh, alles uh, baseren. Ja. En nu komt het kerstseizoen eraan, dus ja daar zijn we helemaal klaar voor. Ja, en, en zijn het eigenlijk alleen maar Nederlandse kaas of Franse bijvoorbeeld? Ja, 70% is Nederlands. En uh, dat is de juiste die dus niet op de supermarkt zijn. Dan heb ik er een paar die uh, door smaak uh, ja, opvallen van andere landen. Uh, Frankrijk, Zwitserland, uh, België ook. België is ook een leuk verhaal met bier en dergelijke. Wat we graag vertellen. Dus uh, ja, koop u ja. er ook bij die bier? Nou, was het maar waar. Want uh, ja, dan had je echt een uh, flinke omzet extra. Uh, dat mag niet. Want uh, Zweden met een staatsmonopolie. Een van de laatste in Europa. Voorlopig nog goed gekeurd door het Europees parlement. Maar volgens mij is daar ook uh, het einde van de zicht. Maar het is er nog wel. En uh, dat, dat kan dus niet. Nee, nee, oké. Okay. Even naar het begin. U, u zei het al, van, nou, ik had daar wilde ideeën over. U was eigenlijk marketeer, hè? Ja, ja. <laughs> ja, wat het dan ook is. daar kan je natuurlijk heel veel uh, inhoud aan geven. Maar ik heb altijd in reclame en marketing gewerkt. Dus uh, ja, ik heb een commerciële tik, zeg maar. En had ook een vak voor retail. Ja, plus ik kreeg een strook in 2005. En toen moest ik het echt rustiger aan doen. Dus ik denk, ja, dat doe ik wel iets kleiners. Iets meer beheersbaars. Ja. En en u deelden dus een blokje kaas uit aan vrienden. Die kwamen dan uit Zweden ja. en waren dol enthousiast. Dus u dacht, nou, daar, daar is het gat in mijn markt. Ja. ja, de reacties van mijn familie op gewone Nederlandse supermarktkaas... waren zo uh, ja, alles overtreffend. Ik dacht, ja, hier ligt iets... Uh, om te ontwikkelen. En uh, nou, dat werd het dus. Nou, en u zei het al, ik had een mooi pand uh, gevonden. Uh, dat zag er een beetje ouderwets uit. Uh, dus ja. Nou, ja, daar krijg je een bepaald gevoel bij. Ja. Um, en de grote feestelijke opening. En hoeveel mensen kwamen er? Nou ja, er waren er wel... er waren er meer dan erin konden. En we hadden de ambassadeur bereid gevonden... om de vlag uit te hangen en de openingsceremonie te doen. Uh, dus het was best uh, vol. En het eerste jaar was ook echt perfect. Uh, heel veel uh, tevreden mensen... Maar uh, ja, we gingen proeverijen doen en die deden we in de winkel. En uh, die zijn heel populair hier. En toen moesten we vragen of mensen de winkel konden verlaten... want we gingen de winkel ombouwen tot proeflokaal. Ja, dat was een beetje uh, onprofessioneel. On mm -hmm. Dus zochten we een ander uh, pand en dat vonden we met een kelder. En daar doen we de proeverijen nu. Ja, maar... Laten we zeggen, in, in eerste instantie was het, had u uh, het, het positiever ingeschat dan het was, heb ik begrepen? Ja, absoluut. Ja. Ik dacht, uh, we hadden eigenlijk niet zoveel ervaring. Want ja, dit is natuurlijk de eerste die uh, eerst in het hele land. Maar we hadden wat uh, kennis in een ander deel van het land die markten doen met zo'n wagen. Uh -huh. En op, uh, nou ja, die, die markten dan neerzetten. Ja, die hadden wat ervaring met verkoop. en Toen namen we die maar als uitgangspunt En ja, dat was niet helemaal goed. Dus uh, dat hebben we later aangepast. En uh, nu met de proeverij erbij uh, gaat het eigenlijk heel goed. Dus intussen kunnen de Zweden de weg naar uw, uw kaaswinkel vinden. Maar uh, dat zit hem uh, voor een deel denk ik ook in, in de Zweedse uh, aard gewoon. Die zijn blijkbaar niet zo van de verandering. Ja. Ja, ze zijn uh, een beetje kat uit de boomkijker, zeg maar. Uh, op de grenzen van uh, Arwanend. Uh, dus je moet het bewijzen. Uh, je moet eerlijk zijn. Uh, je moet vertrouwen wekken. Uh, dus als je het gedaan hebt en ze zijn klant, dan zijn ze ook uh, klant voor het leven, zeg maar. Dus dan, dan komen ze binnen en uh, weten ze wat ze willen. En uh, ja, zeggen ze in hun beste Nederlands, bestellen ze dan. Uh, de soort kaas die ze willen hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n lokketje is, is zo'n zo proeverij, wat u net uh, vertelde. Ja, de proeverij is eigenlijk een uh, losstaande werkzaamheid... te doen we voor een uh, ja, organisatie kan je zeggen. En uh, die verkopen uh, kaas en wijnproeverijen... Ja, en wij voeren dat uit voor hun. En het is volgeboekt uh, twee maanden vooruit... en dat is dan drie keer per week 24 mensen... Die, die we omturnen tot klant zeg maar. Dat, zeggen, dat, dat zijn natuurlijk allemaal potentiële klanten voor u. Ze hebben ja, al een absoluut. soort eerste belangstelling. Ja, absoluut. En, en in hoeverre haalt u uw oude vak nog uit de kast dan, als, als marketeer, om die kaas daar aan de man te brengen? Ik denk eigenlijk dat ik dat steeds doe. Want we hebben natuurlijk ook een website en nu met de sociale media moest je het ook mee. Um, ja, Het is allemaal op een wat kleiner vlak. Maar in feite zijn de technieken die je als DT's gebruikt, lijken heel erg op die je een grotere bedrijfsleven doet. En ik heb altijd een zak met de ritael gehad. Ik heb ook voor een automerk gewerkt, uh, waar ook juist de juiste dealers uh, erg interessant waren voor mij. En uh, ik vind direct uh, contact met de klant erg interessant... Dan hoor je uit eerste hand uh, of het goed doet of niet. Ja. En, en hoe kijken zij naar u eigenlijk? Uh, u bent nog steeds die Nederlander die kaas verkoopt... Of, of intussen al een beetje een zweet die kaas verkoopt? Ja, ik ben natuurlijk wel uh, een Nederlander, dat blijf je. En uh, een beetje dialect heb je natuurlijk wel ook een paar bijna vloeiend Zweeds. Maar juist die proeverijen gaan heel uit vanuit het Nederlandse. En die hebben mij ook meer Nederlands gemaakt weer. Want ik praat over Nederland, ik praat over Amsterdam... Uh, ik leg allemaal dingen uit over onze volksaard... en hoe dat afwijkt van de Zweedse volksaard. Zover ik dat kan als amateur, uiteraard. Maar dat, uh, ja, dat uh, is erg succesvol. En dat vinden mensen erg aardig om te horen. Dus, uh, dus dat, uh, het programma breidt zich ook steeds uit. Nou, bestaat er eigenlijk iets als Zweedse kaas? Zweedkaas weet ja, ik maar. Ja, ja, ja. Zweedkaas, ja. Dit leuke verhaal over hè, de echte Limburger. Nee, maar um, Zweedse kaas bestaat... Prest, Hergort en Grevé. Het zijn niet namen die u wat zeggen gelijk. Uh, dat zijn de grote uh, kazen die men in de supermarkt koopt... in allerlei uh, uh, leeftijden. Voor op de boterham, zeg maar. En, uh, ze nemen geen brood bij de lunch. Dan is het allemaal warme maaltijden, vaak buiten de deur. Ja. En, maar heel veel kaasplankjes en dergelijke. Het zijn wel fijnproevers. En, uh, we praten veel over wijn en bier en hoe dat het beste bij uh, soorten kazen past. En Dat waardeer ze heel erg. Ja. Dus, laten we zeggen, de, de start was een beetje uh, uh, stroevig, maar daar is uh, helemaal niets meer van te, van te merken. Nee, we zijn nu echt na vijf jaar geland. Dat merk je aan alles. Ik voel me ook echt heel zeker nu. Uh, ik heb best onzekerheid gehad in de eerste jaren. Dan denk van, heb ik dat dan wel goed gedaan. Maar ja, als je dat ziet, dat de trouwe klantjes allemaal op vaste tijdpunten en vaste dagen in de week terugkeren en... Uh, ja, je een heel zeker gevoel geven. Dat, uh, ja, dat is heel prettig. Ja, zit u al te denken aan uitbreiding? Ja, we hebben eerst vorige week een gesprek over gehad. Dat we denken uh, ja, aan filialen. En we kunnen ook uh, ja, de verkoop aan de restaurants en de cafés nog uitbreiden. En... Uh, we doen wat proeverijen nu op locatie ook, bij anderen in kantoren. Mm -hmm. en dat ook heel leuk, wordt dat uh, opgepakt. En... Ik, ik hoor het wel, u bent voorlopig nog niet terug hier in Nederland. <laughs> nee. Dank, nee. Voor, dank voor het gesprek. En succes met alles wat u daar doet in Zweden. Max Rovers ja. was dat. Dank u wel. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Terwijl de goudprijs is gedaald, is de prijs van diamanten juist gestegen. En de verwachting is dat die nog zal blijven stijgen. En daarom neemt onze verslaggever Ingrid Koning deze week een kijkje achter de schermen van de diamantindustrie. Het Amsterdamse diamantbedrijf Koster Diamonds profiteert van de populariteit van de diamant. Jaarlijks ontvangen ze meer dan 300.000 bezoekers. En vorig jaar hadden ze het beste verkoopjaar ooit. Dat is sinds de oprichting in 1840. Namelijk een omzet van rond de 30 miljoen euro. Vanochtend was Ingrid bij de slijperij van het bedrijf. Hier zit de stenen. zie je hem. Ik kijk samen met Henk Mens de Slijper, die hier werkzaam is, naar een uh, diamant. Ja, dit is een uh, loop, vergroot tien keer, zie je, je ziet hem. Dus uh, er zitten 57 zitten op. En die gaan we samen slijpen, het is een heel priegelwerk. Nou, priegel niet, want zoals je ziet, hij zit in een, uh, in een houder. Ik heb, hier draai ik mij van links naar rechts, hier van boven naar beneden. Dus uh, hij zit goed vast. Dus ik hoef niet veel aan te, uh, met mijn handen, omdat je zegt priegelwerk, ik hoef er niet veel aan te doen. Ik kan alles uh, draaiend af. Hoe lang doet u dit werk al? 35 jaar. 35 jaar iedere dag diamanten slijpen? Ja, ik kijk elke dag door dat uh, glazen heen. Door die loop. Heeft u dan geen last gekregen van uw ogen? N nee, nee. Het is, uh, goed licht is wel belangrijk. Uh, ik heb collega's, ja, als, als je ogen minder worden... ...draag je gewoon een bril. Dus dat in principe uh, is hetzelfde als de krant lezen of zo. De steen die we nu gaan slijpen, wat heeft die voor waarde? Deze winkelwaarde komt hier ongeveer op uh, 5.000, 6.000 euro. het dus niet verpesten dus? Uh, nee. nee, ik wordt mijn baas niet blij van. Dus, uh... Als ik u zie slijpen, dan, dan ziet het er eigenlijk uit... ...als een wordt uh, gereedschap in, uh, in de schuur. Dit is een schijf, die is van gietijzer. Een is preus. Een kan kun je makkelijk open schuren. En diamant kun je alleen bewerken met diamant. Dus wat doen we? We schuren die schijf open. En dan doen we er een laagje olijfolie over. Gewoon normale olijfolie? Olijfolie. Olijfolie, olijfolie is fit. Is hittebestendig. En dat smeren we in die schijf. En dan doen we er een kraat diamantpoeder. Dus je slijpt de steen met diamantpoeder? Ja, ja. eigenlijk al. Ja, het is diamant op diamant. En zal ik er dan maar een beetje olijfolie op de schijf uh, smeren? Nou, liever niet. Nee? Nee, dat schiet niet op. Want, nee, dat, dat doe je alleen als je een nieuwe schijf erin zit. De schijf gaat zeg maar uh, uh, 14 dagen mee. En dan moet die, wordt die weer in een speciale machine wordt weer afgeschuurd. En dan doe je er weer olijfolie op en je diamant je erin. Dus je kan nu 14 dagen non-stop slijpen? Ja. Hoe lang bent u met zo'n steen bezig om te slijpen? Normaal zeggen we voor een kraatstijnen staat ongeveer 10 uur, 10, 11 uur. Soms duurt het wat langer, soms wat korter. Dat is heel arbeidsintensief. Ja, maar ja, er moeten 57 zitten ook. Weet je? Terwijl Henk verder aan het slijpen is ben ik even naar uh, Ronald Koster gelopen. Hij is marketingdirecteur van dit bedrijf. Dit is nog steeds handenarbeid, maar die techniek is dus al heel oud. De techniek is heel oud. Ja, er is niet veel veranderd. Als je kijkt naar de, een eeuw geleden en naar nu, dan blijft het hetzelfde principe. Eh, diamant, kan je alleen maar slij, eh, diamant kan je alleen maar slijpen met diamant. En dat principe blijft hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen verbeterd, maar eh, niet veel. De meeste klanten van jullie zijn Chinezen en Russen. Waarom kopen die hier en niet in hun eigen land? Dat heeft te maken met een stukje uh, gevoel, een stukje uh, vertrouwen wat men heeft in Amsterdam. Het gevoel dat men denkt, van, nou, als ik het in Amsterdam koop dan weet ik ook zeker dat wat ik koop, ook de kwaliteit, de kleur... en ook gewoon het hele certificaat wat erbij zit, dat het ook 100% goed is. En in hun eigen land hebben ze dat vertrouwen niet altijd. Amsterdam was jarenlang de diamantstad van de wereld. Tegenwoordig is dat Antwerpen. Maar telt Amsterdam nog wel mee? Amsterdam telt zeer zeker mee. En ik denk dat Antwerpen jaloers is op het aantal toerisme wat wij krijgen. Uh, er is ook zelfs een gezelschap vanaf Antwerpen hier in Amsterdam geweest... om te zien hoe wij dat doen. Wij profiteren natuurlijk mee aan beide kanten. Het mes snijdt aan twee kanten in Amsterdam. Het toerisme wat naar... Nederland komt en Amsterdam komt. Dat kan naast de diamantsluiperij, de rondvaartboten, de musea, de keukenhof enzovoort, enzovoort zien. Amsterdam is natuurlijk een wereldstad en prachtig voor toerisme om te zien. Antwerpen daarentegen ja, is een fantastische stad om te eten en om mooie kleding te kopen. Maar heeft natuurlijk daarnaast veel minder te bezichtigen voor toerisme. Ja, nou als het gaat om de handel neemt Antwerpen dus wel een centrale rol in wat betreft die diamanten. Later deze week gaat Ingrid daar ook nog een kijkje nemen. Zo meteen is het Stand.nl. De stelling dan, een lustpil voor vrouwen is een goed idee. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal, door Alt Megens. In de rechtbank in Breda is op de publieke tribune geschoten. Er stonden vijf mensen terecht in een ecstasy-zaak. Niemand raakte gewond en één verdacht is op de vlucht geslagen. Advocaat Yehudi Moskowitsch, die erbij was, zegt dat er paniek was. Op de tribune is een kogelhuls gevonden en er zit een gat in de grond. Volgens Moskovic is de publieke tribune afgescheiden van de rechtszaal in Breda. En eh, die, rechtszaal, die publieke tribune heeft een aparte opgang. Er is geen wapendetectie, zegt de advocaat, waardoor je volgens hem gewoon een wapen mee kunt nemen. Proces tegen oud-president Morsi is uitgesteld tot 8 januari, meldt de Egyptische Staatstelevisie. Het proces werd vanochtend kort na aanvang geschorst omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet na protesten tegen zijn bewind. De politie in Serenberg in de achterhoek heeft twee jongens van 15 opgepakt voor het vernielen van graven. De jongens werden betrapt door een wandelaar. De politie zag later dat van 10 tot 20 graven bloemstukken en grafornamenten waren kapotgemaakt. En ook zijn graven besmeurd met frietvet. De jongens komen uit de Duitse Emmerich net over de grens bij Serenberg. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staat één file en dat is op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijfstok is daar dicht. Dan nog wat nieuws van de spoorwegen. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe hebben treinreizigers... ruim een uur vertraging door een wisselstoring. En tussen Leiden en Den Haag moeten ze rekening houden... met ruim een uur vertraging door een aanrijding. Dit is Radio 1. NCRV stand.nl Jurgen van den Berg. Nog even en er kan geëxperimenteerd worden met een pil die vrouwen zin in seks geeft. De lustpil wordt hij genoemd en het is een uitvinding van de Nederlander Adriaan Tuiten en hij legt zelf uit voor welke twee soorten vrouwen die pil bedoeld is. De ene pil die is voor een groep uh, patiënten vrouwen die lijden aan geen zin in seks. Uh, als gevolg van een ongevoelig systeem voor seks. En de andere uh, pil, dat is uh, ontwikkeld voor vrouwen... die een remsysteem hebben aangeleerd. En dat remsysteem heeft dan een psychologische oorzaak. Tegenstanders van de pil vragen zich af welk probleem wordt opgelost hier. Want uh, het geen zin in seks hebben... dat kan ook gewoon te maken hebben met relationele problemen. Is het goed dat een lustpil voor vrouwen op de markt uh, dat die er komt? Of moet je problemen met passiviteit in bed op een andere manier oplossen? Ik praat erover met Peter Leus. Die is huisarts en seksuoloog. Hartelijk welkom. Zit bij mij hier in de studio. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, meneer Leuzing. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. De lustpil zorgt voor meer onbegrip tussen sekspartners. Ja. Roze Viagra is dé oplossing. Nee. Je kunt ook gewoon een dozijn oesters eten. Nee. Echt niet? Dat hoor je altijd. Tenzij je daar een hele gezellige avond van maakt. En elkaar behaagt en bemint aan. Oh, dat, dat is wat anders. Dat is het gewoon. dat is het, het heeft niets met die te maken Nee, helemaal niets. Goed, dan de stelling. Een lustpil voor vrouwen is een goed idee. En we zijn benieuwd naar uw mening. Eens of oneens. Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Eerst even een paar administratieve dingen afhandelen, meneer um, Leusink. Um, een lustpil voor vrouwen is een goed idee. Eens of oneens? Oneens. En waarom? Omdat het niet het probleem oplost. wat er uh, speelt tussen. Uh, bij vrouwen en mannen. Tussen mannen en vrouwen. Ja. ja. Uh, goed, daar, daar gaan we zo meteen. Ja. Op, op, nader op inzoomen. Eerst maar eens even uitleggen. wat die luchtspel is. Want we, we merken dat er veel mensen. wel willen reageren. maar die zeggen. ja, leg eens even uit. wat is dat dan precies? Ja, precies. Nou. Uh, Allereerst, want in uw inleiding zei u, van andere, uh, iemand heeft een, een, iets uitgevonden. Die stofjes bestaan al heel lang. Hè? Het is een antidepressivum, het is het stofje testosteron... en het is het stofje wat ook gebruikt wordt voor erectiepillen. Nou, daar worden mixjes van gemaakt, dus er is niet dit nieuwe stof... Er is gewoon iemand die dat bij elkaar heeft die gedaan. Bij elkaar gedaan in, een bepaalde mate en in een bepaalde mate. En die zijn ermee gaan experimenteren. En die zijn het gaan uitproberen bij kleine groepen gezonde vrouwen. Dat is op dit moment de stand van zaken. Dus wetenschappelijk gezien is er niks nieuws. En is er eigenlijk ook nog niks aan de hand. Want dat die stofjes afzonderlijk van elkaar uh, dit soort effecten zouden kunnen hebben, dat wisten we al. Dat wisten we al en zelfs ook bij vrouwen. He, bijvoorbeeld dat stofje wat, wat ook in de erectiepil zit, dat werkt bij vrouwen. Althans, we zien daar dat de genitaliën, de geslachtsorganen, de clitoris wat van de gaan opzwellen. Alleen vrouwen beleven dat niet dat ze uh, meer opgewonden zijn. Ze voelen niet dat ze meer opgewonden zijn. He, dus bij vrouwen spreken we van zogenaamde genitale. Uh, opwinning uh -huh. en van subjectieve opwinning. Dat wil zeggen, beleven zij uh, seks als plezierig uh, en als opwindend. Dus, maar laten we zeggen, die pil, die kennen we allemaal, want we krijgen er altijd in onze mailbox uh, ja. uh, heel veel uh, aanbiedingen ja. voor. Uh, dat zorgt bij die mannen dat zij een erectie krijgen dus en dus ook nog tegelijkertijd dat ze dat gevoel krijgen wat u net beschrijft. Ja, nee, dat is dus ook een groot misverstand. Aha. Die luspil werkt dus ook niet bij mannen. Uh, na seksloop ben ik ook huisarts en ik heb er ook onderzoek naar gedaan. We hebben daar een richtlijn over gemaakt voor alle huisartsen in Nederland. En wat bleek, dat 50% van de mannen... die de eerste keer een uh, pil halen bij de uh, huisarts... een erectiepil, die herhalen dat recept niet. Dus 50% van de mannen is teleurgesteld... na eenmalig een keer dat uh, middeltje gebruikt te hebben. Ja. En het vermoeden is dat bij die mannen een heel ander probleem speelt. Die mannen kunnen niet opgewonden worden of hebben geen zin of wat dan ook. Dat doet er even niet toe... Er is een kleine groep... Mannen, waarbij dus die erectiepil zorgt voor versteviging van die, van die, van die erectie. Maar dat, dat is heel wat anders dan, dan plezier of opwinding of verlangen. Ja, ja. Um, hoe groot is het probleem eigenlijk? Dat, want even, even, het zit nu nog in de testfase, dus dat ja. moet uiteindelijk leiden tot die... ik noem het dan nog even die lustpil voor vrouwen. Maar hoe groot is dat probleem eigenlijk? Hoeveel vrouwen zouden daar dan mee geholpen worden, stel dat het allemaal werkt? Ja, precies. Nou, um, zoals nu de literatuur eruit ziet, is ongeveer 10% van de vrouwen die zeggen van ik heb geen zin, maar ga je dan inzoomen op dat probleem... dan blijkt dat het vaak een verschilprobleem is. Ze hebben minder zin dan hun partner. En dan, als je dan nog verder gaat inzoomen... is er eigenlijk maar een hele kleine groep... vrouwen die bijvoorbeeld verminderd testosteron hebben... die een ongevoelige clitoris hebben door suikerziekte of door MS. En dat is maar een paar procent. Die, laten we zeggen, niet gebaat zijn bij sekstherapie of gesprekken of wat dan ook. Dus uh, laten we zeggen, in medisch opzicht blijft er maar een hele kleine groep over... van een paar procent vrouwen die geen zin hebben... Ten gevolge van een, zoals hij dat noemt, ongevoelig systeem. Ja. Maar de meeste vrouwen, gezonde vrouwen... hebben gewoon een gevoelig systeem. Zelfs na de overgang. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ga, ga gewoon eens een keer met elkaar praten en dan kom je er ook wel praat een glasje wijn, uh, maar met name ook... nee, maar ook uh, praat ook eens over seks. Hè? Dus niet van uh, durven elkaar naar hun ogen te kijken, maar uh, zoals dat heet, biedt adequate uh, prikkels toe. Heel veel vrouwen kennen hun eigen lichaam niet. Ik heb vorige week toevallig een, een avond gehouden... Voor, voor, voor vrouwen die in de overgang waren in Gouda. zaten 40, 50 vrouwen in de, in de zaal. En ik gaf hun de volgende stellen. stelling. Mannen hebben een penis en vrouwen hebben een... en in koor riepen ze... Net zoals de meeste luisteraars nu denken. Vagina. Vagina. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. vrouwen hebben een clitoris. Ja. De clitoris is het erotische equivalent van de penis bij de vrouw. En wat wij zien in de hulpverlening, dat vrouwen veel te, te weinig hun eigen lichaam kennen en op ontdekking gaan wat betreft hun eigen erotisch orgaantje. Ze passen zich aan aan het seksueel gedrag van de man, gaan vaak te snel over tot gemeenschap, wat leidt tot pijnproblemen, waardoor verminderd opwinding en uiteindelijk tot minder zin. Dus vrouwen zijn nogal geneigd om zich aan te passen. Um dus ik denk. Dat en, en, en zo behandelen we dat ook probleem. Wij nodigen vrouwen uit om veel meer hun eigen seksualiteit te ontwikkelen. Maar dat ook op te eisen binnen hun relatie. Ja. Tegen hun partner te zeggen van god, ik zou wel eens dit of ik zou wel eens dat. Nou, dat zegt iemand ook op onze site. Die zegt: het probleem van geen zin in seks hebben, wordt nu volledig bij de vrouw gelegd. Door de, door de mensen die met die pil bezig zijn. Uh, die wordt dan volgestopt met chemicaliën zonder dat naar de oorzaak wordt gekeken. Precies, precies. Dat is ook hè, van waar is die pil nou een, een, een oplossing voor? Laten we dat eerst daar eerst duig met elkaar over hebben. He, ik, ik, ik, ik juich het toe hoor. Ik, deze onderzoekers, een aantal uh, daarvan, die ken ik ook. Uh, ze zetten de vrouwelijke seksualiteit op de kaart. En dat vind ik een goed ding. Nadat we uh, 15 jaar uh, zijn doodgegooid met die erectiepillen. Uh, dus dat is, dat is prima. He, dus het, het, uh, we delen het, het gemeenschappelijk nut hmm. om, om maar, die vrouwelijke seksuïteit. Maar u seksuïte. zegt eigenlijk voordat maar, je toe gaat naar zo'n pil... moet je misschien eerst daarvoor eerst nog een hele hoop doen. Daarvoor een hele hoop doen. En dat betekent dat huisarts, maar ook seksoloog en psycholoog... en maatschappelijk werkende, die moeten met vrouwen in gesprek gaan... en uh, ze eerst eens verwijzen naar een seksoloog. En die gaat dan met sekstherapie. En naarmate je die mm. afpelt... blijft er misschien een hele kleine groep over. En, Want we hoorden hem ja. dat net even zeggen. Er zijn eigenlijk twee dingen. Hè. Dus de, laten we zeggen dat, dat lustverhaal... van gewoon even, even meer zin krijgen, dat is één element. En je hebt vrouwen die door een... Een vervelende ervaring, ongetwijfeld in het verleden, dat die gewoon niet zo makkelijk uh, ja, tot seks klopt. Overgaan. Dat is de andere grap. Vrouwen die zijn dus geremd, hè. dus die, die, die, die komen wel in contact met elkaar. Dat kan zijn door een verkrachting of. Verkrachting, aanranding, een vervelende ervaring of vroeger gepest bijvoorbeeld. Je ziet dat die vrouwen ook vaak spierspanning hebben in de bekkenbodem, fibromyalgie, chronisch moeheidsverschijnselen en dat soort zaken. Deze vrouwen die zijn om even zo te zeggen getraumatiseerd, maar we weten daarvan dat er een bepaalde behandeling, EMDR, dus de te technisch nu allemaal, maar dus trauma's kun je goed behandelen. En doe dat nou eerst voordat je mensen een geneesmiddel toeschrijft. Er is geen sprake van een ziekte hè, dat er iets afwijkends eh, zou zijn. Ja, u hebt net die percentages genoemd, maar eigenlijk concluderend... kan je maar heel weinig vrouwen eh, met zo'n pil zou je kunnen helpen. Ja, dat denk ik uiteindelijk dat straks als die onderzoeken verder eh, afgelopen zijn... denk ik dat er in de, in de markt, om het zo maar te zeggen... want daar mikken ze natuurlijk op een heel klein percentage... als we met z'n allen, hulpverleners, een goede indicatie gaan stellen. Want we moeten oppassen dat we ons niet laten verleiden... He, door, door de farmacie. Uh, nee, want, want uh, dan wordt het een, een soort modieus ding wat je gewoon ja. moet hebben, anders hoor je die niet bij ofzo. Ja, precies. Of, uh, nou ja, goed, de, de, die erectiepillen waren ook een hype. En, uh, en, en het, het wordt ook in het lifestyle-circuit, of hoe heet het, in het uitgaanscircuit, wordt het ook veelvuldig gebruikt. Ja. En dat gaat met deze pil ook gebeuren. Nou ja, goed, het zij zo. Uh, maar ik zou het heel jammer vinden, en uh, ik zou de vrouwen meer gunnen. Goedele Liekens, Vlaamse seksuoloog, die is wel voor die luspil. Ze zegt, uh, verwacht vooral, vooral veel van het placebo-effect. Dus dat je het idee alleen al hebt van, er gaat mij iets nu helpen. Waar zij de vinger op legt, is dat zij zegt, vrouwen zullen uh, uh, hun mannen gaan behagen. En dat mechanisme zien we ook veel, veelvuldig in, in de behandelingen. Dat vrouwen vanuit schuldgevoel uh, uh, hun partner tegemoet komen. Dus die vrouwen die gaan die pil slikken en dan vanuit een soort placebo-effect uh, komt zij in een seksuele situatie terecht waarin ze misschien niet voldoende geprikkeld wordt uiteindelijk. Maar dat is niet die pil die dan maakt dat het werkt, maar het feit dat zij zich in die seksuele situatie begeeft. En daar ontbreekt het vaak ook aan, aan motivatie. Nou, ik weet niet of je nou een pil bij de dokter moet halen om gemotiveerd te raken om aan seks te doen. Nee. Dat is eigenlijk wat ik tegen haar zou willen zeggen. En, en ik, ik ga toch nog maar even een keer mee met die... Uh, ik denk dat het een luisteraarstur was die dat schreef net. Uh, want dat ging heel erg over, uh, kwam heel erg op voor de vrouw. Want uh, ja, we hebben het nu de hele tijd over die vrouw. Maar die mannen kunnen toch ook nog wel enige uh, coaching gebruiken? Ja, absoluut. absoluut. Als, je, als, je, als je daar wat van maakt, dan, dan denkt zo'n vrouw misschien ook eerder van... Nou, oh, dat lijkt me best leuk om dat morgenavond nog eens een keer te doen. Ja, of, of ja, natuurlijk. Hè? Dus, um, seks werkt... De, de belangrijkste motor voor seks is natuurlijk het orgasme. En daarom zijn er 6 miljard mensen op de, op de wereld. Dus met andere woorden, er is een beloning nodig. En dat kan een fysieke beloning zijn in de vorm van een orgasme, maar dat kan ook de emotionele beloning zijn. Intimiteit, contact of verbondenheid met je partner, of wat dan ook. En um, dus partners moeten samen op zoek gaan naar die beloning. In dat contact. En dat geldt voor de ene vrouw via, via links. Voor de andere geldt het via rechts. En de man die kan haar in helpen. Maar zij zal tegen hem moeten zeggen wat zij nodig heeft. En Want die mannen, arme mannen soms, die werken zich soms kapot. <lacht> om haar maar weer te behagen. Maar als zij haar mond niet open doet of hem niet duidelijk maakt van ja, maar ik vind linksom rechts prettig terwijl jij rechtsom gaat, ja, dan ja. kan die man er ook niks aan doen. Ja. Dat is op dit vlak zo, maar dat is misschien in het, in het grotere heel welzijn, het het grote want, geheel wel zo. Het geheel ook communiceren met elkaar is niet het minst belangrijk. Communicatie en variatie zijn de belangrijkste factoren ja. voor een goed seksleven. Uh, we hebben ook nog even gebeld met het Instituut voor Antwoord Medicijngebruik. Die zijn vooral bang dat uh, er uh, allerlei nieuwe ziektes worden gecreëerd op deze manier. Bent u daar ook bang ja, voor? Ja, precies. Dat, dat, dat is nou ook wat, wat ik wil zeggen. Voor welk probleem is dit een oplossing? Er is geen probleem. Althans, nogmaals, niet bij de grootste groep vrouwen. Helemaal mee eens. Maar, er is al eerder in Nederland een lustpil ontwikkeld, begreep ik. Giroza, zegt u dat? Dus? Ja, dat had een ander uh, aangrijpingspunt. Dat werkte via dopamine-receptoren. Dus het beloningsstofje in onze hersenen. Heeft het niet helemaal gehaald. Interessante ontwikkeling. Dus laten we zeggen vanuit wetenschappelijk standpunt is dat interessant. En laten we daar ook met elkaar naar kijken. Uh, net zoals met deze pil. Maar kom niet naar buiten in de grote media. En breng het niet als, uh, als een verheffenheid dat alle problemen oplost. Want ik begrijp dat die pil, daar zijn ze in 2010 mee gestopt. Ja. En dat had ook te maken met de kritiek van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Die vond het niet goed. En uh, nou, het mocht dus gewoon daar niet verkocht worden. Nee, want konden uiteindelijk het, het echte wetenschappelijke bewijs kon ze uiteindelijk niet leveren. Nee, en dat moet hier eigenlijk ook nog gebeuren. Dat ze. moet hier ook nog gebeuren, ja. Ja, dat ja. Is, uh, ja zeker. Um, goed, nou, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, we gaan maar reageren natuurlijk. Ik, ik ga, ik ga zometeen met u die reacties doornemen, meneer Leuzing. Hij is uh, huisarts en seksuoloog. Uh, de stelling staat al een tijdje op onze site. Een luspil voor vrouwen is een goed idee. Um, even kijken hoor. Duizend mensen ruim hebben daar nu op gestemd. 44% is het eens. 56% is het oneens. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo dan. Goedemiddag, goedemiddag. met Rita Scholters uit Voorthuis. Mevrouw Scholters. Ik had uh, een vraagje. Het wetenschappelijk onderzoek... Kost heel veel geld. Alice, is dat niet een onderdeel daarvan? Dat we dat gaan onderzoeken? Uh, is dat, niet, dat is toch wetenschappelijk onderzoek? Ja. Want hier komt heel veel bij kijken. Maatschappelijk werk, een psycholoog, een oh. huisarts, wie betaalt het? Ja. Maar vindt u dat onderzoek überhaupt onnodig dan naar zo'n pil? Nou, ik vind het onnodig, want gaat eerst eens zoeken in de relationele sfeer. Ja. Als die niet goed is, dan komt het ook met die seks, sekspil komt het niet goed. Als dat eenmaal niet goed zit, dan komt het daar ook niet door goed. Dan kan je beter gewoon allebei je eigen weg gaan. En dan heb je die pil niet nodig en dan kost het ook niet zoveel geld. En dan kan het beter naar een ander wetenschappelijk onderzoek gaan als ALS. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Misschien was ik aan de beurt zeg het maar uh, met Dick van der Maat. Ik uh, ik was sneller dan dat ik geluisterd had naar uh, uw gast, maar ik. Ik denk alleen dat zo'n pil, en dan wil ik hem breder trekken, voor mensen goed is. Op het moment dat een huisarts of een seksuoloog samen met de twee betrokkenen tot de conclusie zou komen dat zo'n pil voor hun probleem mede een oplossing biedt. Ja. En dan denk ik dat daar niks mis mee is. Vermijdt dat dat denk ik eerst is getest op, op bruikbaarheid. Want u zegt, u dus moet niet aan de achterkant beginnen door gelijk die pillen allemaal te nemen, terwijl je voor die tijd nog niet hebt geprobeerd om, er, om het op een andere manier op te lossen. Uh, nou, op een andere manier. Het zou zelfs kunnen zijn dat dat helpt bij die oplossing. En dat moet je het zeker doen. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Ralf Margaand, uh, goedemiddag. Ja, ik heb een heel ander probleem. Ik zou wel graag uh, veilig over straat willen blijven gaan, dus ik ben er ook tegen. Maar wacht even, ik zie het niet. Nou... <laughs> Wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat ja, opgewonden vrouwen die. die, die, die s'avonds. Nee, dat oh. Me niet. Oh, zo ja. ja, ja. U, u zag zich helemaal, helemaal besprongen worden door tientallen vrouwen. Ja dat, is, dat hoop ik, nou ja, dat hoop ik niet natuurlijk. Ik zeg het bijna verkeerd. Het gevaar, ik, ik zag het gevaar maar los daarvan. Het lijkt mij ook niet zo goed dat je met chemische troep dat soort dingen gaat. gaat. Nee, ik, ik, zie het, ik zie het niet zo. Het niet erg. Nee, Duidelijk, dank u wel. Um, ik lees nog wat dingen voor die via Twitter zijn gekomen. Barbara R. Smit, het gaat hier weer om het geld verdienen. één op de vijf vrouwen heeft weinig lusgevoelens. Nou, en? Worden de vrouwen dan een soort krolse katten? Vraagt ze zich af. En mevrouw Loofhutjes, daar is ze weer. Dan krijg ik pukken zijn baard groeit door die testosteron... <lacht> en kan ik de seks wel schudden? Welke man wil mij dan? <lacht> Stand.nl, hallo met wie? Goedemiddag. Um, nou, ik was het eens met voorgaande heren... maar ik ben bang dat de dogs onder de, de mannen... Gaan, uh, het gaan misbruiken van... nou, uh, mens, uh, gaat leggen af en uh, blijf. Want uh, je hebt die pil toch. Met andere woorden... Um, Vrouwen worden dan nog meer misbruikt, ben ik bang. Het hmm. lijkt fantastisch, maar um, wat die eerste heer zei... van inderdaad in overleg met arts en uh, uh, eventueel seksuoloog... en uh, als ze een goede relatie hebben, want inderdaad... communicatie is het allerbelangrijkst. Ja, want, want zeg maar, u, u, u bent bang voor weinig genuanceerde mannen... die dan zeggen, nou, ja. uh, eet al die pil maar, want dan kunnen we ja. tenminste van beeld. Mens, uh, kom op, want je hebt die ja. pil. Ja, ik snap het. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Lees. Ik ben in Den Haag, ik ben voor de, uh, voor de stelling, niet voor die pil. Wat een geweldige inleiding hebt u, zeg. Uh, ik, het bezwaar van, tegen, van mij tegen die pil is... dat het versluiert de persoonlijkheid. Ja. Want je, je doet iets... Uh, om uh, je eigen persoonlijkheid, als, je, als ik dan vrouw zou zijn... om je eigen persoonlijkheid uh, op minder te, te laten zijn... dan ze eigenlijk kan zijn. Dus je bedoelt eigenlijk hetzelfde als je, je helemaal volgiet met drank... om dan maar je schroom te overwinnen of zoiets... dan ben je niet meer jezelf? Ja, ja, ja. Ik snap het, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Spijker uit Arnhem. Ik had eigenlijk een vraagje. Dextocerone is een mannelijk hormoon antidepressiva, wat erin zit, is een drugs. Punt 1, wat zijn de nadelige gevolgen van die combinatie? En punt 2, is het niet gevaarlijk? Want eigenlijk doe je iemand uh, drugseren. Hoe noem je uh -huh. dat? Drogeren. Ja, juist, die bedoel ik. Drogeren. En dextroceron is mannelijk hormoon. En je doet het bij de vrouw, moet het gebruiken. Ja. Ik vind het een beetje vreemd. U bent ook ik inderdaad ben bang eens. voor, voor bijwerkingen als baardgroei en zo? Nou, nee, daar ben ik niet bang voor. Uh, een depressiva, die schakelt een gedeelte uit in je ja, hoofd. Ja, ja, ja. ja. En een mannelijk hormoon, als je dat verkeerd gebruikt, uh, daar kan een vrouw ook niet tegen kunnen. Nee, is duidelijk. En dan de... word je heel dik. We hebben de arts, oh, ook dat nog. We hebben de arts hier aan tafel en die gaat daar zometeen wat uitleg over geven. Stam.nl, goeiemiddag. Een hele goede Hallo dan. Ton. Ja, ik kan wel even reageren. We praten nu over een nieuw middel voor vrouwen. Maar als het goed is, bestaat er al zo'n middel. Loffengra of zo, in die richting. Dat is het zesje van Kamagra. Ja. En die is al een jaar op de markt. Dus het is niks nieuws. En helpt Dan dat ook? Uh, nou, persoonlijk denk ik... dat iemand die er behoefte aan heeft... die denkt... Uh, de gewekt te willen hebben, dat die er gebruik van kan maken. Of een vrouw er echt beter van wordt, ik betwijfel het. Want ik denk dat de lust van een vrouw toch uh, wat hoger zit dan die van een man. Ja, ik is dat zo? Mannen, ik denk dat mannen eerder een uh, hulpmiddel nodig hebben dan de vrouwen. En ja, je hoort ook in de uitzending dat het misbruikt kan worden. Maar het is denk ik niet zoals GHB die je in een drankje doet... ...en waar niemand wat van merkt. Het is toch anders. Ja. Dus ja, ik heb zoiets van... ja, zonder dat ze er zoveel geld naar gegeven aan, on aan uh, onderzoek. Maar ja, als er mensen zijn die het nodig hebben... is het wel fijn als het er is, maar ja. het is er wel? Al... Oké, okay, dankjewel. goede goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Met Yvonne Haaf, ik spreek u. Yvonne. Ik uh, ben het absoluut eens met de stelling... want uh, ik weet uit eigen ervaring hoe het is om heel laag libido te hebben heb ik eigenlijk mijn hele leven al. Ik heb een fantastisch huwelijk, al 33 jaar lang. En we hebben best wel vaak seks. Alleen het kost mij erg veel moeite om opgewonden te raken. En uh, ook om uiteindelijk klaar te komen. En het zou voor mij een ideale oplossing zijn. Ja. Ik heb overigens regelmatig uh, therapie gehad. Dus, en daar is ook vaak over gesproken. En het enige wat ik nog niet gedaan heb, is mijn testosteron gehad laten testen. En ik vermoed dat dat vrij laag ligt. Mm -hmm. En bovendien heb ik antidepressiva, ik heb MS, dus ik heb alle ingrediënten om ja. Uh, ja. moeilijk opgewonden te raken. Ja. En als die er nu zou zijn, zou ik hem nu gaan halen. Oké, okay, nou, dat, dat, kijk, dat is ook een uh, ander verhaal. Uh, en ik zie de arts hier al begripvol knikken, dus die kent dit verhaal. Uh, tenminste, hij, hij, hij snapt wat u bedoelt. Uh, dus dank voor het, voor het bellen. Uh, we doen nog eentje. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Kortman uit Leeuwarden. Dag, mevrouw. Weet u wat ik vind in dit hele enge verhaal? Wat er ontbreekt? Ik heb geen idee. De liefde. Als mensen die voor elkaar bestemd zijn... zoals mannen en vrouwen door de schepping gemaakt zijn. Als die ontkoppeld wordt aan de seks... dan zijn we met gruwelen bezig. En dan kun je zoveel pillen maken als je wil... maar dan komt er nooit... Echte liefde en nooit echte verbondenheid. Maar u hebt het verhaal net van die mevrouw uh, net gehoord, hè? Ja. Nou, dat, dat is bijvoorbeeld al een voorbeeld van iemand... die daar dus wel bij gebaat zou zijn. Die wil juist uit liefde haar man uh, en zij willen gewoon uh, plezier maken. Maar ja, dat moeten ze zelf weten. Maar mijn mening is anders. Nee, dat is duidelijk. En mijn mening is dat heden ten dagen de seks ontkoppeld wordt aan de liefde tussen man en vrouw... ...die voor elkaar gemaakt wordt. Ja, maar goed, dan haal ik nog even het verhaal van die mevrouw hiervoor uh, erbij. Uh, uh, daar is dat dus uh, juist niet het geval. Dank u wel voor het reageren in ieder geval. We gaan snel terug naar Peter Leuzing. Die heeft meegeluisterd hier in de studio. Hij is huisarts en seksuoloog. Wat vond u van de reacties? Ja, nou, hele wisselende reacties uiteraard. Uh, ik wil toch graag inhaken op die ene laatste mevrouw. Want dat is nog precies de essentie. Hè? Zij zegt, uh, ik heb MS, ik gebruik antidepressiva en mogelijk heb ik een te laag testosteron. Ik zou die mevrouw van Harte uitnodigen. Ga naar een artsseksoloog in uw buurt. Want als u een te laag testosteron heeft, heeft u recht op testosteron. En bij antidepressiva weten En dat kan we. gewoon met, met de medicatie? Met de huidige medicatie. Uh -huh. Dat bestaat. We kunnen vrouwen testosteron toedienen. En het feit dat ze antidepressiva gebruikt en niet opgevonden kan worden. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dan de component in die erectiepil haar kan helpen. Mevrouw, er is nu al een oplossing voor u. Dus daar hoeft u niet, die, hoef je niet hoef je te wachten die, nee, op die speciale nee, nee, pil. Want dat, maar goed, dat zijn dus die twee uh, elementen die dus ook die, die groep die dus nu uh, hiermee bezig is, uh, op de markt gaat brengen. Dus die mevrouw heeft gelijk. En dat was ook mijn, laat maar zeggen, een paar procent die ik in mijn inleiding bedoelde. En daar is het ook voor bedoeld. Alleen deze groep onderzoekers onderzoekt het bij gezonde vrouwen. En helaas niet bij die een groep die mevrouw net bedoelde... en ook die de mevrouw ja. van de ALS bedoelde. Dan nog even kort over die bijwerking met ja. testosteron. Nou, oké, okay, daar moet ik de onderzoekers enige credits geven. Laten we eerlijk zijn. Uh, die testosteron zoals die hier wordt toegediend... gaat via een, een, een snuifje on demand. Dat wil zeggen, op een moment dat je denkt seks te gaan hebben... drie tot zes uur voor die tijd... Dat Is al een heel ingewikkeld verhaal, dus dat maakt het ook al een ingewikkeld. Die pil, uh, maar, is dan maar dan zie je die mannen alweer? Die mannen zie je alweer op hun horloge kijken. Van nou ja, die we u... moeten weer vandaan, want ik zag het snuifje net naar binnen. Precies. Nou ja, kijk, het punt is eventjes dat we ook even maken, dus het is kortdurend testosteron, dus niet dagelijks, dus die bijwerkingen zijn relatief kort, maar het feit dat die vrouw al drie tot zes uur van tevoren moet gaan nadenken... heb ik straks zin? Zo werkt het niet. Nee. He? Seks komt pas op gang op het moment dat je geprikkeld raakt, et cetera, et cetera. Dus ik, ik denk ook dat het überhaupt het hele gebruik van het middel... al tegen problemen gaat oplopen. Ja. Nou, toch nog even naar die laatste mevrouw. Die doet dat vanuit een, uh, een geloofsovertuiging, had ja. ik die indruk. Ja. Hè? Die zegt, van, ja, het gaat eigenlijk vooral om de liefde. Waar is die in dit verhaal? ja Goed, kijk, uh, je mag het... Liefde noemen, je mag het intimiteit noemen. Ik, ik laat dat vaak aan, aan mensen zelf over. Maar dat is ook mijn punt. Hè? In ieder geval, we weten dat seks uh, optimaal tot zijn recht komt... in een, in een, in een, in een, in een uh, relatie tussen mensen die verbonden zijn. En of dat nou een huwelijksverbond is... Uh, kan zelfs in een one-night stand... kunnen mensen zich ook heel verbonden voelen. Ja. Ja, dus ik, ik noem vaak verbondenheid of intimiteit. En als mevrouw het liefde noemt, dan is het prima. Ja. Nita Wassenaar heeft nog getwitterd. Die zegt, alleen het antwoord van vrouwen is interessant bij deze stelling. Bent u daar eigenlijk mee eens? Sorry nog een keer. Wat even de die mevrouw die zegt, eigenlijk is alleen het antwoord van vrouwen in dit geval uh, interessant. Dus wat die ah, mannen erover de zeggen. De antwoorden van vrouwen. Uh, nou, goed mannen hebben die, Ja, nou, dat is een, een suggestie heb je natuurlijk bij de abortushulpverlening ook gehad. Hè. Uiteindelijk is de vrouw die beslist op een abortus en uiteindelijk is het natuurlijk de vrouw die beslist of ze die pil neemt of niet. Dat is een een heel goed punt. Uh, wat op die manier uh, zei van ja, of die mevrouw zei van ja, straks krijg je mannen die zeggen van ja, maar je hebt die ja. pil toch. Ja. Die mannen kunnen hoog of laag springen. Zij zal uiteindelijk het besluit moeten nemen, klopt. We kunnen al heel veel op dit moment, daarvoor ja. is de pil niet nodig. Dat is uw conclusie. Dank Juist. dat u hier was, meneer Leuzink. Um, u kunt blijven reageren op de stelling. Die blijft op de site staan, www.stand.nl. Nu 1100 mensen ruim 43% eens met de stelling, 57% oneens. Zometeen, na twee, is het Dit Is De Dag. Elsbeth en Thijs zijn er. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...